Dag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen van de Nederlandse overheid zijn op dit moment in Syrië om daar vier Syriëgangers op te halen. Het zal gaan om een vrouw en drie kinderen, zegt verslaggever Hoezijn Sabir. We weten niet precies of het de kinderen zijn van die vrouw of het weeskinderen zijn. Maar het gaat wel om in totaal vier mensen die een Nederlandse nationaliteit hebben of een link hebben met Nederland. En die worden door Nederlandse vertegenwoordigers opgehaald in Kamishli. Dat is in het noorden van Syrië in het Koordisch gebied. Het ophalen van Syriëgangers ligt politiek gevoelig. Zo vindt PVV-leider Geert Wilders het onacceptabel, schrijft hij op Twitter. Een Tweede Kamerlid van D60 vindt het juist goed omdat ze wil voorkomen dat deze mensen van de radar verdwijnen. In de buurt van Sneek in Friesland zijn twee mensen overleden nadat hun auto tegen een trein botste. Het gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt deze agent tegen Omroep Friesland. Wij hebben nog geen enkel idee wat er precies gebeurd is. We dat we weten dat er een passerende trein, het zien die uh, rieden is. Ze weten ook nog niet wie de twee mensen zijn die overleden zijn. In Groningen heeft de politie vannacht een park ontruimd waar zeker 300 mensen aan het feesten waren. Een deel van hen was het er niet mee eens en bekogelde de politie met bierflesjes. Vijf mensen werden opgepakt. De afgelopen dagen was er bijna elke dag wel een feest in dat park. Toen konden de jongeren steeds zonder boetes naar huis worden gestuurd. Homo's en voetbal is nog altijd een lastige combinatie. In Nederland is ongeveer 1 op de 10 mensen homoseksueel. Maar daar zie je bijvoorbeeld in de eredivisie heel weinig van terug. En ook bij amateurclubs is het nog lastig om uit de kast te komen. Team waarin jullie zitten, zou je daar uit de kast kunnen komen? Nou, niet echt. Ja, kan wel. Het maakt op zich niet uit voor de spelers, denk ik zelf. Nee, het is niet een makkelijk onderwerp. Want uh, vaak hebben we het ook niet eens over. En als we het over hebben, dan is het vaak als scheldwoord. Wil je meer weten over hoe het zit met homo's in de voetbalwereld? Check dan de NOS-podcast De Schaduwspits. En dan het weer. Het is lekker droog. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden. Morgen is het warmer en is er ook meer zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. De vertraging is daar een kwartier door een auto met weg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na twee uur een hele goede middag Zandvoort. We zijn er weer. Zandvoort op zaterdag op de lokale radio CFM. Vanaf de Tolweg 10A. En buiten een hele andere temperaturen van de week. Goedemiddag trouwens, Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers en uh, goedemiddag Rob. Ja, uh, Wat een verschil, hè? Ja, ik ja, bedoel, ik was vrijdag bezig met de redactie. Ik had alles zomerse stemming. Je hebt zomerse muziek als het goed is. Ja, klopt. Heel veel uh, zomerse platen. En we, en we hebben een zomers gedicht. <lacht> Wat moeten we ermee? Wordt word het een paar graden kouder. Nee, we, we, het is me wat. 13 graden op ja. dit moment. klopt. En we zaten op een gegeven moment ruim boven de 20 van de week. Prachtige week trouwens. Maar ja, toch wel veel, uh, toch wel veel narigheid uh, afgelopen week. Uh, ja, de twee uh, slachtoffers uh, op de zeeweg. Vreselijk ongeval daar. Ja. En uh, nou ja, narigheden op het strand. Narigheden in, uh, in het centrum van Zandvoort. Ik denk, dat er, want ik denk dat er weer een schone taak ligt voor uh, de burgemeester. Goed, uh, wat gaan we doen? Zometeen komen we daar natuurlijk weer even op terug. Uh, we hebben zometeen uh, uiteraard de Zandvoorts nieuws in het kort over een tweetal platen. Half drie hebben we het weer bericht. Blijft het zo kwakkelig? Uh, gaan we weer de goede kant op? Uh, wat gaan we doen? Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week om half vijf. We hadden Nova. Kan je, je nog herinneren? Ja. Die was, die was geplaatst. Die was weer teruggeplaatst. En uh, vorige week hadden we de, aans, uh, de aandacht beschenk, geschonken aan Nova. Nou is die weer geplaatst. Dus er zijn momenteel geen honden in het asiel. Dus uh, we gaan naar de katten. Nou, daar staan, er stonden er acht uh, uh, geregistreerd. Waarvan er zeven gereserveerd. Dan wel alweer geplaatst waren. Dus bij wie zit er nog wel? Karel. Karel. Karel. Zit er, ja, Karel. Karel zit er Appel. Ja, Karel. Dus hoog tijd dat ook Karel een, een thuis vindt. Dus de dier van de week rond de klok van half vijf staat in het teken van Karel. Uh, Zoals live, een live registratie van een artiest. Artiesten, dan wel een groep in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. Nou, we gaan weer de goede kant op, langzamerhand. Maar uh, ik heb daarachter staan Rob. Dus dat, uh, ja, klopt. Nou, Je raadt het al. Een uh, zomers uitvoering ja. van een uh, live optreden. Hartstikke goed. Blijft een verrassing. Iets over half vijf is het zover. Het gedicht van de week staat helemaal in het teken van de zomer. Want het is zomer, hè? ik bedoel, het is gewoon zomer. Ja, per 1 juni dus. Per juni, dus, uh... dus uh, het gedicht staat in het teken van de zomer. nieuws ooit in kort over het tweetal platen. Uh, momenteel wordt uh, de kwalificatie verreden uh, van de uh, uh, race van nou we het over de Formule 1 in Azerbeidzjan in Baku. Uh, daar is dan de nodige uh, uh, uh, uh, aanrijdingen en, en uh, uh, dingetjes fout gegaan dat wij verwachten dat de kwalificatie die om twee uur gestart is... en inmiddels alweer gestopt is wegens een ongeval op de baan... daar gaan we om kwart over vier uitgebreid op terugkijken. Ja, Max, maakt het wel even spannend natuurlijk... met die crash in die derde vrije training. Ja, ik ben benieuwd. of de auto, Hij doet weer mee in de kwalie. Maar of de auto weer uitgebalanceerd is... of weer dezelfde setting heeft als dat hij had. Dat moeten we even afwachten, maar dat zien we dan wel aan de tijden... Ik zou zeggen, genoeg, uh, ook een heleboel, tweede uur veel nieuws, uh, Zandvoorts nieuws. We hebben iets over half drie, uh, herhalen we het interview... wat uh, onze collega's Gert van Kuik en Ben Zonneveld vanmorgen hadden... tijdens Goedemorgen Zandvoort met de burgemeester David Molenburg. En het gaat allemaal over... Een oproep om kennis van de politiek op te doen. En hoe het, wat dat behelst, daarover iets over half drie na het weer... Uh, het interview met burgemeester David Molenburg. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Heb je zin in een hamburger? Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, dat kunnen we hem gaan halen, inderdaad, op het Raadhuisplein tot 4 uur. Ja. En wat het allemaal omhelst en hoe dat in elkaar zit, dat hoor je straks van collega Albert Jan. Verder heel veel lekkere muziek. Nou, Albert Jan zei het al, heel veel zomer, zomerse muziek ook. Waaronder plaatje nummer 2 van vanmiddag, Mattia Bassard, Ticento. een hele grote zomerrit uit de jaren 80 van uh, Mattia Bassar en T Cento. Het is tijd voor het uh, nieuws, dit keer niet in het kort. Want ja, we hebben wel een, uh, een drukke week uh, achter de rug met een hele hoop uh, narigheid ook uh, daarin, uh, albert -Jan. Klopt. Even uh, na middernacht, uh, in de nacht van uh, woensdag op donderdag, 3 juni... Eh, uh, zijn de hulpdiensten uit de regio, waaronder politie, brandweer en ambulancedienst... opgeroepen voor een ernstig ongeval op de zeeweg in Bloemendaal? Bij een aanrijding da daar zijn twee personen om het leven gekomen. De afdeling verkeersongevallen analyse deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De identiteit van de slachtoffers was op dat moment nog niet bekendgemaakt. Vanwege het onderzoek was de N200 de zeeweg ter hoogte van Bloemendaal aan zee in beide richtingen tot donderdagmorgen 9 uur afgesloten. Op woensdag 2 juni, omstreeks uh, kwart over zeven s'avonds... heeft er een openlijke geweldpleging plaatsgevonden... bij restaurant Primavera, Primavera aan de Kerkstraat uh, in de Zandvoort. Hierbij is schade ontstaan bij de ondernemer. De politie heeft aanhoudingen verricht en het onderzoek loopt. Op het moment van het incident waren er veel mensen op straat. Mochten er mensen zijn die beeldmateriaal hebben gemaakt van het incident... dan verzoekt het politieteam Kennema Kust u zich te melden. Melden kan via 0908844... 0900 8844 uh, of uh, via uh, Meld Misdaad Anoniem. Uh, on, en onder vermelding van het registratienummer wat u terug kunt vinden uh, op onze app en natuurlijk in de berichtgeving. In ieder geval neem dan in ieder geval, op contact op met de politie mocht u daar meer informatie over hebben. En dat was nog niet het einde van de ellende, want stra uh, de strandgangers afgelopen woensdag vanaf Zandvoort... We hebben woensdagavond een onstuimige treinrit gehad. Aan boord gebeurde er van alles. Er ontstond een feestje, een vechtpartij. Er werd gerookt en de trein stopte meerdere keren... omdat de politie iemand moest aanhouden. Op het strand was er woensdagavond vanwege de zomerse weer tot laat druk. Ook na acht uur, toen de terrassen moesten sluiten... waren er spontane feesten op het strand. Na zonsondergang trokken veel feestgangers... richting het NS-station van Zandvoort. en uh, Een van de reizigers die rond tien uur de trein probeerde te nemen... Die uh, wist dat de Amsterdammers zich vervolgens niet uh, wat hij meemaakte. Ik heb wel wat eens wat in een nachttrein van Nijmegen naar Amsterdam gezeten, dus daar ben ik wel wat gewend. Maar dit? De problemen begonnen die avond al op het station. De trein die uh, de passagier nam uh, eigenlijk wilde pakken zat vol en werd door boa's bewaakt zodat er niemand meer in kon. Daardoor moesten we sowieso al een half uur wachten en dat hielp echt niet mee. De GGD Kennemerland opende 29 maart jongstleden in Zandvoort... de eerste pub-up-vaccinatielocatie van Nederland. Na de maximale periode van 10 weken voor de pub-up-locatie... zal zondag 6 juni aanstaande de laatste pick in Zandvoort worden gezet. Inwoners met uitnodiging voor vaccinaties kunnen terecht in Badhoevedorp... P4, Langparkeren Schiphol, Haarlem-Kennemer Sportcentrum... en Beverwijk, de Bazaar, of de Uitgeest en Muiden... voormalig tenniscentrum aan het Dokweg. En tot slot... In aanloop van een nieuw parkeerbeleid is in heel Zandvoort is uh, met ingang van 1 juni een aantal maatregelen ingegaan om de parkeersituatie voor inwoners van Zandvoort te optimaliseren. Eén van de maatregelen is een tijdelijke parkeerregeling in de wijkenpark Duinwijk, Oud-Noord, Zandvoort-Zuid. Dat betekent dat in alle wijken in Zandvoort tot 1 oktober 2021 een parkeerregime geldt. Tot zover. Dank u wel Albert-Jan. Dat was het uh, Zandvoortse nieuws. ...ook te volgen op onze CFM-app en die is gratis uh, te downloaden. Of kijk op de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Ja, heel veel zonnige muziek en dit is gewoon een nieuwe plaat uit de top 40. Jason Derulo what a real music She you know I came in for the cake looking the money ain't the only thing i chase down She see the stars in the race So when she got in them had her face down That my tight that my tight my sweet go be wife I love cash, hell overnight, blowing money like Monopoly. I'm a dog, killer kitty, no apology. I know that you wanna get crazy, crazy. Shotty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jelly. Hey, baby, let me see it. Baby. I just wanna eat it. Baby. baby, let me see it. Wanna eat. J J J I it. I know the things, the things that you like. Uh -huh. I know the things, the things that you like. Tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals. Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel, but your red bottom heels. Strip, like Bonnie Barney, Jack and Mirirani Shadi bad She might Mastani Light it up from Hollywood to Mohali. t, -t and Arulo, it's a worldwide party hey. I know that you wanna get crazy, crazy Shadi, take hey, it slow, then shit. Come on, baby, be my jelly, baby. baby You know what I'ma say Hey, baby, let me see it baby, baby I just wanna eat it Chaliby, baby. baby, let me see it Chaliby, Zandvoort. I kiss name, oh. De Body Language, de single van Queen. We kijken even naar de Q1 die op dit moment nog steeds daar in Azerbeidzjan aan de gang is. Alhoewel hij staat stil op 9 minuten 22, want er is wederom sprake van een rode vlag daar, Obuzjan. Weer eentje in de vangrail, om het zo maar even te zeggen, in de muur. Klopt, er was er weer een. We zijn al tegen elkaar tijdens de muziek van deze Q1, want daar hebben we het nog steeds wel. Dat die wel eens drie uur kan, of tenminste dat die hele kwalificatieprogramma euh, wel drie uur kan gaan duren. Want eh, in de training ging Max er al eh, eh, in die bocht eh, eruit. En eh, daarna ook eh, uh, Gio Giovinazzi eh, in diezelfde bocht ook weer uh, uh, scharen. Uh, dus ook weer een rode vlag. Dus, uh, we zijn en Lens Stroll ook nog. Len dus, uh... We zijn constant nog bezig met uh, Q1. maar... Uh, uh, slimme Max uh, heeft toch even de snelste tijd neergezet. Uh, uh, dat is hem dan, dan toch gelukt, dankzij, uh, ondanks het feit dat er steeds weer een rode vlag uh, wapperde. Hij is voorlopig de snelste in Q1, gevolgd door het maatje. Dat vind ik wel heel ja, leuk. Ja, met uh, Peres. Peres uh, is uh, hout van dit circuit, uh, in tegenstelling tot uh, Verstappen. Maar goed, er moet gereden worden. Maar in ieder geval, in ieder geval Red Bull op 1 en 2 uh, in de tussenstand uh, tijdens Q1. We gaan naar het uh, raadhuis, want ik heb trek. Ja, we hebben het over hamburgers, had je het al over in het begin van het programma. Want uh, vandaag organiseert namelijk Slagerij de Halte... een speciale actie om geld in te zamelen voor de stichting Steun Liam tegen SMA 2... Bij u luisteraars en kijkers wel bekend de actie. Van 11 uur van morgen, om 11 uur vanmorgen tot uh, 3 uur gaat slager Joey Baan hamburgers bakken. Uh, waarvan de volledige opbrengst in goede komt aan de crowdfundingsactie... voor het dure medicijn dat het jongetje nodig heeft. Op het Raadhuisplein staat daarom een grote barbecue... waar de slager de hele dag verse hamburgers staat te bakken. De, een broodje hamburger kost 3,50 euro, maar het mag natuurlijk ook meer zijn. De inkoop en alle andere kosten neemt de slager voor eigen rekening... zodat de opbrengst van deze dag 100% kan worden uitgekeerd aan de actiesteun Lian. Dus Lian roept uiteraard iedereen op die de komende half uur in het centrum van Zandvoort uh, loopt... Uh, twijfel niet, neem een hamburger of twee en uh, betaal in ieder geval 3,50 Of meer mag natuurlijk ook. En het allemaal voor het goede doel. Stichting Steun Liam tegen SMA 2. Mooie actie van de slagerij, De Halte. Ja, het is geen geld. Uh, 3,50 euro. 50. En uh, je steunt er ook nog het uh, goede doel. Uh, inderdaad, de actie voor uh, Liam uh, mee. Ze staan trouwens uh, met een uh, mooie kraam uh, voor het uh, raadhuis voor de vijver waar dat lelijke hek in één keer tevoorschijn uh, was gekomen... Waar iedereen het uh, gisteren op uh, Facebook uh, over had. Nou, dat hek staat erachter en uh, daarvoor staat nu die uh, kraam van uh, inderdaad uh, de slagerij uh, De Halte... voor de verkoop van de hamburgers. 3 uur en 50 gaan we even kijken nemen. En ik had gehoord dat ze zelfs tot 4 uur blijven staan. Dus uh, nou, mooi. dat is uh, goed nieuws. Heb je nog even langer om uh, een uh, lekkere hamburger daar te gaan halen? Zo dadelijk het uh, weerbericht, ja, blijven we dit uh, rare weer houden of gaan we toch weer een zonnetje krijgen? albert Jan heeft het voor ons uitgezocht Nooit hoor je naar deze plaat van Tears for Fears. Here is everybody wants to rule the world. en de band uit de jaren 80. We hebben het al teerst voor Piers en Everybody Wants to Rule the World. En uiteraard ze ook nog een van hun uh, allergrootste hit. Dat was uh, Shout. Zie je het, weerbericht. het is even na uh, half drie uh, tijd voor het uh, weerbericht. Gaan we een beetje, een beetje zomers uh, weer krijgen, Albert Jan, of niet? N nou, eerst even het algemene weerplaatje in Nederland... en dan het speciale Zandvoortse uh, weerbericht. Zowel op de korte termijn als op de langere termijn. Allereerst het algemene verhaal. Vandaag begint, begon met veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land... viel nog ruime tijd buiige regen. Elders is het zo goed als droog. In de loop van de dag wordt het dan ook in het noorden steeds vaker droog... en vooral in het westen breekt misschien nog de zon door. Met 16 tot 20 graden is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. En morgen komen in het oosten nog wolkenvelden voor... en lokaal valt zelfs weer een spat regen. Elders is het droog met meer zon. De temperatuur komt rond de 20 graden uit... Gaan we naar de maandag. Vooral in het noorden en westen schijnt de zon en het blijft overwegend droog. Er is een kleine kans op regen vanuit het zuiden later op de dag. Er waait een zwakke tot matige noordelijke bries en de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Ook dinsdag we een kleine kans op regen, want dan, op dinsdag schijnt dan weliswaar de zon. Maar ten opzichte van maandag is er wel een grotere kans op wolkenvelden en wat regen. De temperatuur stijgt naar waarden tussen de 20 en 25 graden. En woensdag, ook woensdag blijft de wind waaien uit noordelijke richting. Hierdoor zijn er flinke temperatuursverschillen. Aan zee wordt het amper 20 graden, maar in het zuiden en oosten is het lokaal 25 graden mogelijk. Er is veel zon en een kleine kans op een bui. En tot slot de donderdag. De zon krijgt flink wat ruimte weer. En omdat de wind naar het noordoosten draait, wordt het ook weer warmer. Op veel plaatsen stijgt het kwik naar 25 graden en lokaal kan het 27 graden. Het blijft waarschijnlijk droog. En wat betekent dat voor Zandvoort op de korte termijn? Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt af in Zandvoort. Maar vanochtend en vanmiddag was er nog wel regen. De temperatuur stijgt tot 17 graden Celsius en de wind is matig windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 12 graden. Ook de komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 19 graden Celsius. En s'nachts blijft de temperatuur rond de 12 graden Celsius. De wind waait uit het noorden en is matig van windkracht 3. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag weer toe en worden de nachten warmer... met temperaturen rond de 15 graden. Dankjewel, Jan. Nou, nog niet echt zonnig weer. Maar ja, we moeten gewoon afwachten totdat er daadwerkelijk aan gaat komen. Wel op de radio thuis Heel veel zonnige muziek. En uiteraard vergeten we ook de gouden muziek niet voor je te draaien. Back to the 60s met Sonny Cher. We Lekker hè? Deze gaan we houden van Sonny Cher in I've Got You Babe. Zo dadelijk de burgemeester over een cursus uh, politiek die eraan gaat uh, komen. Maar eerst uh, Pink. I've been dreaming, friendly faces. I've got so Voila ...van uh, Pink en uh, Cover Me in Sunshine. Q1 uh, zit er uh, inmiddels op uh, en is ook afgevlagd voor uh, Lewis Hamilton. Hij uh, heeft uh, de eerste plek uh, behaald tijdens uh, deze Q1... ...toch uh, net weer voor uh, Max, Albert ja, toch, toch is het knap. Ja, ze doen niet anders. Maar je in principe dus een, dus een uh, 20 minuten de tijd. Uh, net, netto 20 minuten. Uh, en, maar dan... Uh, en, een, en een, uh, iedereen is de baan op. En dan toch nog een, een, een vrij plekje te vinden om je, vrije, om, om je, uh, ja, je ronde te maken met een goede tijd. Ik vind het toch wel, wel knap van een coureur die dat dan kan. Die terug laten vallen en dan toch een mooie vrije ronde te kunnen rijden. En dat bleek. Nou, uh, in ieder geval, uh, Mercedes is weer terug uh, van weg geweest. Ja, ze waren even weg. Ja. Maar uh, ze, zijn, ze zijn er weer. Goed. Goed, we gaan naar uh, Goedemorgen uh, Zandvoort van, uh, vanmorgen. Ja, want daar sprak de burgemeester Daaf Molenburg met uh, Gert van Kuik en Ben Zonneveld over het volgende. Hoe werkt nou de besluitvorming in de gemeente? En waar is de gemeente allemaal mee bezig en verantwoordelijk voor? En hoe kan, ik poli hoe, hoe kan u politiek actief worden? Op al deze vragen en meer krijgt krijg u antwoord als je deelneemt aan de cursus Politiek Actief... die de gemeenteraad op dinsdag 15, donderdag 24 juni en donderdag 1 juli organiseert... De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van half acht avonds tot tien uur. Avonds. Als de coronamaatregelen toelaten, wordt de cursus uiteraard in de raadzaal, van, eh, de raadzaal van het raadhuis gehouden. Mocht dat niet lukken, dan wordt de cursus online aangeboden. En voor wie is die cursus bedoeld? De cursus politiek actief is bedoeld voor zandvoorters die meer willen weten over de gemeenteraad... en misschien wel over, over nadenken zelf de politiek actief te worden. De cursus is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Luistert u naar het interview wat onze collega's tijdens Goedemorgen Zandvoort hadden... met de burgemeester over dit item, de gratis cursus Politiek Actief. Goedemorgen, heer Molenburg. Goedemorgen. Of hoort u mij? Goedemorgen. Ja, uitstekend. Dat is goed. Ik heb gelezen in de krant en ook gehoord... dat er vanuit de gemeente initiatief is genomen... om mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek daarover in te wijden...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 omdat partijen inderdaad sluiten. We uh, hebben gezegd: we gaan een, uh, een cursus aanbieden van drie avonden. Die eigenlijk inzicht geeft van hoe werkt de gemeentepolitiek, hoe werkt de gemeenteraad. Uh, en ja, kijken of we op die manier ook mensen kunnen activeren. om, om een politiek actief te worden. We bieden dus uh, een, een, een, een, een drieavondelijke cursus aan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 Ik denk vooral aan bijvoorbeeld huisvesting, wat natuurlijk voor heel veel jongeren echt een, een, een, een belangrijk punt is. Uh, en gelukkig zie ik heel veel uh, uh, ja, activisme en, en betrokkenheid. Alleen de stap vervolgens om uh, um dat ook echt in de politiek in de praktijk te gaan brengen, die is vaak heel groot voor jongeren. Ja.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 te vinden en te houden. Maar met name jongerenleden zijn schaars te vinden in Zandvoort. Mm. Herkent u dat? Ja, dat, dat zie ik wel. Maar ik zie gelukkig ook bij een aantal partijen, toch dat er ook uh, um, um, echt jonge aanwas is, um, nou eenige tijd geleden ook weer uh, met gelukkig met uh, een wat losser uh, raken van de coronaregels ook een aantal jongeren te bespreken die. Uh,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 te zorgen dat bijvoorbeeld een coalitieprogramma of oh ja. een coalitieakkoord wordt uitgevoerd. Maar uiteindelijk zou de kwaliteit van de gemiddelde wethouder wellicht in de landen te goede komen... ...als daar wat meer eisen aan werden gesteld. Bent u dat met me eens? Nou, ik, ik, ik, nogmaals, ik zie hele goede wethouders, alleen er wordt steeds meer van het vak wethouder gevraagd. Ja. De maatschappij wordt ook steeds complexer. Ik heb zelf nog met een wethouder gewerkt die 32 jaar wethouder was... ...en die het in anderhalve dag in de week naast zijn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 Bedankt. Ja, niet alleen jongeren, iedereen is welkom. Iedereen is welkom, oké. Okay. Bedankt in ieder geval. Nou, de burgemeester die heeft het uh, mooi verkocht vanmorgen, de cursus. En ja. het, uh, het is ook een hele mooie cursus. En als je kan uh, gaan speeddaten, Albert Jan. Tijdens <laughs> ja. dus, uh, de cursus uh, politiek, dan is het uh, helemaal mooi meegenomen natuurlijk. Ja, maar wel heel duidelijk aangegeven door de burgemeester. Ik bedoel, de interviewer Gert van Kuik die, die, die legde de link naar de jongeren. Maar dat is natuurlijk, dat zegt de, uh, aan het eind de burgemeester nog een keer beklemtoond dat zelfs dat het niet alleen voor de jeugd is... maar het is ook, voor, ook voor ouderen. Want we, bedoel, je hoort vaak genoeg in, de, in het dorp... ouderen klagen over dit en over dat. En wellicht dat daar ook mensen tussen zijn... die zeggen, van, nou, ik ga me ook maar eens met politiek een politieke ontplooien. En daarvoor is die cursus natuurlijk ook bedoeld... Ze hebben 15 plekken en aanmelden kan via griffie.zandvoort.nl griffie.zandvoort.nl Of lees het bericht nog een keer na op onze CFM-app of de Facebookpagina van CFM. Daar is het bericht te lezen, Gert van Kuik, dus dan weet je dat. Uh, ja, we gaan alweer bijna op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Heel veel zonnige muziek, want dat hebben we van de week al uitgekozen. Dus dat stond al in de planning. En uiteraard ook nog vele andere activiteiten. Blijf luisteren naar Het Geluid van Zandvoorts. De kwalificatie in uh, Azerbeidzjan uh, op uh, Baku. En uh, ja, het is een hele spannende Q2 waar we momenteel in uh, zitten. Mag ze stappen op plek nummer 1, maar het verschil tussen plek nummer 1 en plek nummer 4 is 34.000ste van een seconde. 34.000ste van een seconde tussen de nummer 1 Verstappen en de nummer 4 Leclerc. En de nummer 2 op dit moment Perez. En op nummer 3 Lewis Hamilton. Dus een hele spannende Q2 Albert Jan. 34.000ste tussen de nummer 1 en de nummer 4 op dit moment in de kwalificatie daar op het circuit van Azerbeidzjan. We houden voor je in de gaten ook in het tweede uur van Stamford op zaterdag. Dus ik zou zeggen. Lekker blijven luisteren naar de, de eigen lokale radio CFM. We zijn er 24 uur per dag met radio, tv, internet en uiteraard ook de CFM app en Joshua Kennison. Of all of them. she says Baby, I've been thinking about a trailer by the sea.